Goede start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In het Westerpark in Amsterdam is een manifestatie bezig van Forum voor Democratie. Er zijn veel mensen aanwezig die eerder vandaag demonstreerden op het Museumplein. Die demonstratie was verboden en om 1 uur werden de demonstranten weggestuurd door de politie. Een aantal aanwezigen is gewond geraakt bij confrontaties met de politie. Hoeveel precies is onduidelijk. En ook zijn er arrestaties verricht. De manifestatie in het Westerpark is wel toegestaan door de gemeente. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Het weekgemiddelde is ook gestegen met 19 Er liggen nu 1675 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 475 op de intensive care. In Zuid-Afrika is iemand aangehouden in verband met de brand in het parlementsgebouw. Dat zei president Ramaphosa toen hij aankwam bij het gebouw in Kaapstad. Vanochtend vroeg brak de brand waarschijnlijk uit in een kantoor op de derde verdieping van het gebouw. Volgens de president werkte de brandblusinstallatie niet goed en kon het vuur zich daardoor snel verspreiden. Het hele parlementaire complex is zwaar beschadigd, staat onder water en heeft rookschade opgelopen. Het dak is voor een deel ingestort. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.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 Kerst! ZFM! Dit is Kerst! Met ZFM! Met men nu! Zandvoort op zondag! Uit de jaren 80, zo aan het begin van de derde uur alweer van Zandvoort op zondag. De Annie Lennox, oftewel de Eurythmics. Want in die uh, groep uh, zat ze destijds. Toen dit plaatje in hit uh, werd uh, gemaakt, zullen we maar zeggen. De Sweet Dreams are made of this.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 right. Een van de grootste hits van de chic je, dat was de Good Times. Uiteraard met uh, Albert Jan. Met. Met. Zeg het waar? Now Rodgers. Oké. Oh, okay. ja, oh. oh. ja, ja, ja, ja, ja. Oei. Ja, ja, ja, bij deze. Nou ja, ik denk die, die vloep je er zo uit. Dat ja. dacht ik echt. Uh, nee, heel goed. Over de gitarist van uh, de band Chic. En uh, natuurlijk ook nog met uh, Bernard Edwards, uh, de bassist van uh, diezelfde band. En de Coot Times uit de jaren tachtig. Nou, uh, goede tijden zijn we aangekomen, want uh, we gaan uh, naar uh, de maand september 2021. En daarin gebeurde wel iets heel speciaals, maar ook andere dingen.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 Het bekendste album van deze Stevie Wonder is uiteraard Songs in the Key of Life. Met een hele levensloop van, van nummers die hij gemaakt heeft. Maar dit nummer staat niet op dat album, maar op een ander album van, hebben we het over Number Ones. Dat is uh, Superstitious uh, inderdaad van, uh, van uh, Stevie Wonder. We zijn uh, toegekomen aan uh, de maand oktober 2021. De highlights nu.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 Kim van Schaik van Prakkie en Moor had een, van een café-eigenaar in Lisse een cadeau gekregen. Hij had het voertuig niet meer nodig en wilde het schenken aan iemand die de auto's goed zou kunnen gebruiken. Kim was dolblij en gaf aan dat ze nu zelf spullen kan ophalen en bezorgen. Thijs Okkersen ontving tijdens het Nederlands Filmfestival de Louis Hartloper Urvre-prijs vanwege zijn verdiensten voor de filmwereld.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 811 3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuizenkernenland.nl Want ook Filien verdient een thuis. En zo meteen een uh, terugblik op uh, november 2021. En.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 met werk uit de periode 2005-2021. Voor de Zandvoortse kust heeft vier dagen lang een marineschip... de zijn uh, meester Rotterdam rondgevaren. Dit amf amfibisch uh, transportschip kan elk militair voertuig vervoeren... en aan land zetten. In dit geval bleek het om een testvaart te gaan... waarbij werd gekeken of alles aan boord goed werkte.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 Dankjewel, Albert Jan. Dat waren de laatste twee maanden de highlights. Uh, daaruit uh, november, december 2021. We hebben hem gedaan vandaag weer. Het uh, jaaroverzicht en daaruit de highlights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 Zometeen 2021 in gedichtvorm. Dat uh, tijdens het gedicht van de dag bij Zandvoort op zondag. Maar eerst gaan we nog even de, deze gouden oude voor je draaien. Hadden we gewoon even zien. In. En dat gaan we dan ook gewoon lekker doen. Roger Clover in Love is all.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 I'll never leave.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 tegen Wade eveneens uit Engeland. En dan hebben we de schot Peter Wright... die neemt het op tegen een andere schot. Dat is ook leuk. Carrie Anderson in die halve finale... begint vanavond om tien voor half elf... als het allemaal in ieder geval op schema loopt. En dan hebben we de grote grande finale... over dertien sets, maar liefst. Die hebben we morgenavond. Nou, dat wordt een hele lange uh, zit, uh, Albert-Jan. Voor de buis, toastjes, de chips en uh, frisdrank erbij. En, alles, uh, alles erop inderdaad. Nou, ik er ga uit. het zeker doen. Dus, uh, en uh, wij zijn er volgende week weer. Dankjewel voor het uh, luisteren. En uh, nog wat te melden, Albert-Jan, verder? Nee? Nou, wie, wie voor de voetballiefhebbers over ongeveer een half uur... begint uh, in uh, Engeland de topper Chelsea tegen Liverpool. En een mooie voetbaluitslag van vanmiddag. Getaffe thuis tegen Real Madrid. 1 tegen 0. Okay, no, no, OK. Have a good. But that's Bedankt do do They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that <pop Lauren> grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen. Hey.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 Forget about your Give the audience a queen. Enjoy it's your last chance you. Zfm, u allemaal fijne dagen en een